Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is het eens geworden over maatregelen voor vluchtelingen. Het wordt moeilijker voor gezinsleden, van mensen die hier mogen blijven, om ook naar Nederland te komen. En ook is het de bedoeling dat asielzoekers uit zogeheten veilige landen sneller worden teruggestuurd. Je hoort ons verslaggever, Xander van der Wulp. Het kabinet benadrukt vandaag dat een gehele asielstop echt niet kan. Dat Nederland gebonden is aan allerlei internationale regels. Maar toch komen ze vandaag met flink vergaande maatregelen om de instroom dan in ieder geval te beperken. En vannacht moeten er in ter Apel weer mensen buiten slapen. Zo ook deze vrouw. No, I can't, I can't think about it at all. Because I, I don't know what to do. Where to sleep, They will be cold. Ik wil het niet Ik Eerder vandaag werd al duidelijk dat er met gemeente afspraken zijn gemaakt... voor de opvang van 20.000 asielzoekers. In Flevoland is vanmiddag een nieuw windpark geopend. Het wordt met zijn 83 molens het grootste windpark van Nederland genoemd. Alle windmolens zijn van 200 boeren en andere buren die eromheen wonen. Er is een man opgepakt voor het bedreigen en mishandelen van een conducteur... op het station in Hoorn... Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe de conducteur na die mishandeling de man vervolgens opteelt en hem op de grond laat vallen. De politie onderzoekt de zaak. En lekker videoland kijken, ondertussen insta-scrollen en op een tweede scherm de loting van de Champions League meekijken. In het grootste deel van Nederland prima te doen. Maar er zijn stukken waar er heel slecht bereik is met internet. Zoals bij Lize in Ooyen in Brabant. Wij hebben hier heel slecht internet. Hey, hallo. Hey Lise. Wat zei je? Ik, hij haalt het een beetje. Het internet komt daar nog via een telefoonverbinding. Ze wonen aan een dijk en die moet binnenkort verstevigd worden. Pas daarna kan het glasvezelbedrijf een nieuw kabel in de grond leggen. Dus moet Lisa nog een behoorlijke tijd wachten, wachten, wachten. Daardoor krijgen wij pas in 2028. Glasvezel. Dat duurt nog wel even. Ja, dan ben ik al bijna uit huis. <laughs> en dan nog het weer. Komende nacht koelt het af naar 14 graden. Morgen een zonnetje en tussen de 20 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op Daan 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... na een ongeluk bij Schiphol. Drie kilometer met 10 minuten vertraging. Eén rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM Dat nu zie het and so come on I drop deep that ass, right? Ping. Make sure that the rounds stay unlocked. If he has a kickback, make sure to click like aim stay strong or your aims never been found. Yeah, man, I've been there. I'm to my team, Mad Max, with an infant. So my man's got rounds for all of your team fam. I swear I did that, I swear I did that. Damn. day Of your dreams, and make your transition.